Dit is Deze Week in Tablets, aflevering 13, opgenomen op 22 november 2011. Hoi en leuk dat je luistert naar onze nieuwste versie van Deze Week in Tablets. Net als iedere week ben ik weer verbonden met Martijn. Hoe is het jongen? Goed, goed, goed. Helemaal goed hier in Italië. Ik, uh, ik ben er helemaal klaar voor. Wat zijn de temperaturen? <laughs> ik denk uh, te vergelijken met uh, het altijd koude, natte Holland. Uh, ik, ik denk dat we er niet ver vanaf zitten. Zondag een lekkere dag gehad, 20 graden, maar nu is het gewoon weer 10 graden of zo. Zo, oh, serieus? 20 graden? Ja, subtropisch. Lekker hoor, lekker. En uh, mist of hebben jullie er niet zoveel last van? Nee, daar, daar zie ik je niet zoveel. Ja, als ik in de bergen reis, ochtends vroeg, dan wil wel eens mistig zijn. Maar uh, de, niet zoals ik in Nederland ooit gezien heb. Ja, serieus, het is hier al volgens mij een week zo mistig dat ik de overkant van de straat niet kan zien, jongen. Nee, maar ook echt al een week. The end of the world. Ja, echt ongelooflijk. Dus, uh, maar goed, uh, ik ben altijd weer een beetje benieuwd hoe het in Italië gaat. Nog andere mooie dingen gedaan? Uh, nee, niks bijzonders. Ja, ik heb natuurlijk in de gaten gehouden hoe het hier gaat met de regering. Hè? Berlusconi is natuurlijk opgestapt. Ja. En dus uh, Monti gaat het nou overnemen. En er uh, gaat weer alles veranderen. Belastingen gaan omhoog, noem maar op. Dus dat is allemaal weer heel fijn. Ja, en uh, Monty, is dat een, uh, een fandroid of een fanboy? <laughs> ik heb geen idee. Ah, nou ja, dat, dat, ik dacht dat daar je interesse een beetje op, uh, op hield. Nou, zover zo, uh, zo ga ik niet, nee. Oké, okay, en uh, nog lekker gereden in de nieuwe wagen? Ja, een lekker rondje gereden in, in, in, aan, uh, langs de kust. Dus en, ik, uh, dan ben ik toch benieuwd, gebruik je dan een TomTom of gebruik je een, een tablet met uh, <laughs> navigatie of je iPhone met navigatie, hoe ik, doe je dat? Nou, dat is dus leuk, want ik had een, uh, ik had een TomTom car kit voor mijn iPhone, ja? alleen die was kapot gegaan dus ben ik die uh, een nieuwe gaan zoeken. Maar blijkbaar worden die dingen helemaal niet meer gemaakt, oh. dus die, die, kan, die kan ik nergens meer krijgen. En de TomTom website zet uh, die niet meer op, en, uh, dus ik weet niet wat ik nou moet doen. <laughs> Oh, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Is dat een beetje dood? Dat zeg Ja, mijn... want de TomTom Tom had dus uh, de iPhone 4, die paste er eigenlijk niet in. Dan moest er moest dan zo'n adaptertje opkomen. Die kreeg je dan bij, of kreeg je gratis opgestuurd. Maar dan moest, moet ik nou dus zelf iets voor verzinnen. En uh, maar goed, mijn USB kabeltje is ook kapot, dus ik, ik, ik, ik snap het niet meer. Ik weet niet wat ik ermee aan moet. Ik heb dus zo'n app, maar niet zo'n TomTom met ingebouwde GPS car kit, weet ik voor wat. Oh. Oh, daar had ik eigenlijk nog niet van gehoord dat die dingen stuk zijn. Uh, grappig dat we toch even dat we daarop komen. Dan dat is wel interessant om even uit te zoeken. Ja. Want uh, ik gebruik Navigon op mijn iPad en ja. um, CoPilot. Mm -hmm. En CoPilot vind ik eigenlijk hartstikke fijn. En uh, uh, ik gebruik het maar zelden hoor. Uh, want het is natuurlijk zo'n groot scherm. En nou, op mijn iPhone kan ik het natuurlijk ook gebruiken. Maar ik heb dus op mijn dashboard heb ik een, een zo'n ja, hoe het, een stalen staafje in zo'n uh, zo'n rubber band uh, gewikkeld. Zodat je een soort rubber staaf hebt, zeg maar. Mm -hmm. En die zit aan mijn dashboard vast. En daar past precies zo de vlak van mijn iPad tussendoor. <laughs> van mijn hoes. En, de, en dan staat hij, omdat ik zo'n hoes heb die in, in hoeken fout... dan staat hij zo echt als... Uh... Je kent toch van Volvo dat ze zo omhoog komen uit het dashboard, dat ze zo rechtop staan? Nou, die komt bij mij zo half voor het dashboard. Het zit echt super strak en super stevig. En ik krijg serieus in de auto. Dan zitten mensen aan te kijken en dat doet eraf van, oh, dat ziet er cool uit. Want het zit niet echt voor mijn scherm, maar het zit dus zo half boven mijn dashboard, half in mijn dashboard. En nice. dat ziet er dus hartstikke kick uit. <laughs> Maar goed, okay. genoeg over, over navigatie. Ja, uh, ik ja, heb ik... wel een andere vraag. Vind ik vind het wel een goede, een, goede, een goede manier om dat even uh, in de wereld te brengen. Um, of iemand het misschien weet die naar deze podcast luistert. Want ik heb dus een auto, speakers, een Bluetooth systeem in mijn auto. Hè, dus voor te bellen, Er kan geen muziek over gespeeld worden. Ik heb een cd-speler. A, B, 2, P of zo? Nee, dat zit er niet op. Maar oh. nou, ik heb dus een cd-speler zonder aux-ingang, zonder USB-ingang. Hoe krijg ik nou de muziek van mijn iPhone over mijn speakers? Ja, dat heb ik ook wel eens nagekeken. Dat is, dat is super irritant. Je hebt verschillende mogelijkheden. In mijn Suzuki Swift is het zo dat ik een of ander duur systeem, volgens mij kostte dat 230 euro of zo, misschien nog wel meer. Uh, dan kon ik hem brengen naar de garage. En dan gingen ze aan de achterkant gingen ze dan een soort kabel uh, erin proppen. En dan kwam via mijn handenkastje, hoe noem je dat, handen... dat zo'n ding? Handschoenenkastje of zo, hoe oh, noem je dat? Ja, ja, ja. En daar zit dan de kabeltje in. En daar kon je dan je iPhone of iPod of zo inleggen. En dan kon je de muziek luisteren. Uh, en dan werd die ook opgeladen, als ik het goed heb herinnerd. Maar dat werkte weer niet voor de iPad, want er kwam er te weinig stroom uit. Dus ja, dat was niet echt ja. een optie. En wat, wat je dan ook heel veel ziet zijn van die... G, G, uh, nee, niet GPS, maar uh, radiotransmitters. Ah, die, ja, maar goed, daar heb ik over gelezen. Dat uh, als je uh, vijf kilometer verder rijdt en je weer een ander station, uh, interferentie hebt... En, uh... Ja, ik ben daar ook niet, uh, niet per se kapot van hoor, van zo'n oplossing. Nou. Maar uh, weet je toevallig wat voor radio je in dat ding hebt? Gewoon een originele Nissan. Een originele Nissan radio. Is dat zo eentje die helemaal bij dashboard hoort? Ja. Oké, okay, ja, dus, ja ik, ik zou het niet weten. Misschien weet iemand dat een Nissan Qashqai... Uh, hoe ja. krijg ik mijn iPod eraan? Of mijn iPhone? Als iemand het weet, de reacties uh, altijd welkom natuurlijk. Is dat een uh, single din of dubbel din? Wat? Dat betekent, is dat een, een smalle radio of zo'n hoge radio? Een dubbel formaat of een klein formaat? Met knoppen erbij? Ja? Ja, dan is het een dubbel dit. Ja, oké, okay, want dan, anders zou je bijvoorbeeld, want dat kost tegenwoordig maar een paar tientjes, weet je wel. Voor, uh, weet ik veel, 79 euro heb je wel van Pionier of zo, heb je een autoradio met, uh, wel met de juiste Bluetooth functionaliteit <lacht> om, je, om je iPhone aan te koppelen. Ja, klopt. Maar, Dubbel din is weer lastiger. Dat vind ik weer zo zonde, om er zo'n hele andere, andere radio in te pro proppen die er eigenlijk helemaal niet bij past. Nee, je hebt helemaal gelijk. Zeker als het dubbel din is, dan wordt het lastiger. En dan past het ook meestal niet zo mooi in het dashboard. Nee. Maar vergeet je, vergis je niet hoor, waarschijnlijk is de oplossing die je, die je vindt van de week of toegestuurd krijgt, toch nog wel een vrij kostbare grap. Ja, nou goed. Het is, ik moet ook winterba winterbanden hebben en dat kost me ook duizend euro. Jemig man. <laughs> klagen, klagen. Nou, goed, ja, goed we hebben het al een klein beetje over tablets <laughs> gehad, al, en over iPhones en dat soort dingen. Um, ik, uh, ik geef de bal aan jou. Goed, um, tablets, ja. Even, even wakker worden. Um, om te beginnen, de Acer tablets. Uh, hebben we hebben het ook vorige week al kort even over gehad. Uh, over uh, een of tenminste informatie die. ...uitgelekt was van de Acer-website. En uh, daar zijn nu weer een aantal tablets bijgekomen. Om het even op te sommen... ...kregen we vorige, vorige week informatie over een nieuwe Acer A510 en A511. Dat zijn de opvolgers van de huidige A500-tablets. 10,1 inch. Okay. Het nieuwe wat we uh, daarin gaan zien waarschijnlijk is een uh, Techa 3-processor. Dus een quad-core-processor. Mm -hmm. Voor de rest zullen die qua hardware hetzelfde blijven ongeveer. Daarnaast komt er een A200-tablet. Dat is zeg maar een budget-variant van Acer. Alles wat de tablets nu hebben van Acer, zal daarop zitten. Terra 2, uh, 1280-800-display, noem maar op. Dat blijft hetzelfde, maar die gaan ze dus als budget-tablet... voor 299 euro in de markt zetten waarschijnlijk. En de nieuwe tablets die opgedoken zijn... dat zijn zeg maar de high-end-varianten voor volgend jaar. Ja, Dat zijn de A700 en A701. En die komen waarschijnlijk met een full-HD-display... Dus 1080p in de, in de, in de, op, over de korte kant? Ja, 1080p 1920. En dat is wel interessant, want uh, we hebben bijvoorbeeld ook een Lenovo-tablet voorbij horen komen afgelopen week... die ook waarschijnlijk een full-HD-display gaat hebben. Dus dat is, kan wel eens een nieuwe trend worden voor 2012. Full-HD-displays, nou is wel interessant op zich. En full, is, is full-HD dan in dit geval zeg maar, uh, bijna te vergelijken met... Uh, is het zeg maar, het Android-woord voor retina-display? Ja, nee, het is een Nou nee, Ja, retina display heeft natuurlijk niet zo heel veel met de pixels te maken, maar meer met de pixelsdichtheid. Ja. Aan de andere kant kan je dat natuurlijk wel zo omrekenen. Want een, een, een tablet met 10,1 inch en mm -hmm. met 1920 over de, over de breedte en 1080 over de lengte komt natuurlijk ook op een of andere manier op een pixeldichtheid uit. Ik vraag me dan af, is het dan ongeveer te vergelijken? Of, uh, nou, je kan, je kan ook gewoon naar de resolutie kijken hoor. Ik probeer het even snel terug, te dus zoeken. ik er toevallig gisteren iets over geplaatst. Maar als je 1920.080 hebt bij een, een, een, een, ja, een tablet, het maakt niet uit of het hm? een Android is of niet, dan staat dat tegenover <coughs> 2048 bij 1536 pixels van Retina. Dus dat is nog steeds een stuk meer wat het Retina-display heeft. Oké, okay, dus die pixeldichtheid is nog niet zo, niet zo groot. Nee, goed, maar goed, de iPad is nog steeds niet uitgerust met een Retina-display. Oh nee, dat zeggen we niet. Er gaan geruchten dat de, de, de, de, de, ik... de fabrikanten er nog moeite mee hebben, noem maar op. Maar goed, als, als de iPad 3 of welke iPad dan ook uitgerust wordt met een Retina-display, dan is. Apple wel weer een stap verder dan natuurlijk al die 4HD displays die nu uh, gaan komen. Van de Android oh, tablet. eerlijk gezegd, boeit mij dat niet zo heel erg hoor. Ik, ga, ik, ik denk dat. Uh, uh, ik vind de tekst op een iPhone vind ik wel fijn lezen. Dat komt mm. natuurlijk door die hoge pixeldichtheid. Dus in zoverre is het niet oninteressant. I, uh, zoals je weet, uh, daar komen we zo meteen nog op in de podcast. Ben ik meer van de kleurige i, i, uh, i inkt schermen mm -hmm. Maar dat, uh, dat, dat zie ik nog niet echt op een Full HD of wat uh, uh, tablet komen. Maar. Um, uh, nou ja, ik vroeg me gewoon af of het ongeveer gelijk was. Uh, en, en ik vraag me af in, ho in hoeverre dat nou echt interessant is, want ja... Uh, ja, ja, Full HD lijkt me wel interessant. Ik, ik, kijk, er zijn mensen, als ik het even naar televisies mag trekken, um, die zeggen van... Nou, ik zie het verschil niet tussen HD Ready en, en Full HD of SD en Full HD. En ja goed, die mensen kun je hebben en die, die hebben dan weinig interesse in, in hoogste kwaliteit films en noem maar op. vind, mm -hmm. ik, allemaal, vind ik allemaal goed. Maar er zijn ook mensen die echt dat verschil zien tussen HD-Ready HD en Full HD, zoals ik zelf. HD-Ready is 720, 720p? 720p, en... ja. En, ja, okay. en uh, Full HD is 1080p. Ja. Nou ja, goed, dat, dat is een verschil. En ik denk dat ik dat bij een tablet ook wel zou zien. En, en zeker bij het spelen van een game of, uh, of, het, of het kijken van een film, lijkt me dat wel een, een, een voordeel hebben. Hetzelfde als je dan mm -hmm. van DVD naar Blu-ray gaat. Ik zie dat verschil wel. Ik vind dat wel zeker een, een optimalisering van de filmervaring maar het blijft een tablet en het ligt eraan hoe je deze gaat gebruiken. Kijk, een televisie, daar kijk je echt film op en uh, daar oh. zit je gewoon twee uur lang achter. Ik weet niet of je dat bij een tablet zou doen. Nou, dat is een beetje wat ik heb. Ik ben, ik ben waarschijnlijk sowieso meer van het kamp van ik zie het verschil niet. Mm -hmm. Nu zie ik het verschil wel een beetje, maar boeit het verschil me niet zo heel veel. <laughs> zeg maar 720 1080. Uh, en dan heb ik zoiets van, ja, maar op een, op een tablet, ik neem toch aan dat dat 1080, dat kost meer power... Ja. meer uh, uh, processorkracht dus meer stroom en op zo'n klein scherm is het verschil volgens mij tussen 720 en 1080 nog weer kleiner dan op een groot tv-scherm op een tv-scherm denk ik dat het verschil belangrijker is zeg maar mm -hmm. dus uh, ik vraag me af of dat uh, ja, of dat wel de ja, moeite zou ik het niet noemen ja, maar je, goed, je maar, ziet het verschil toch ook op je iPhone wat je net aangaf ja, maar dat is wel een heel groot verschil want die is gegaan van, weet je dat nog welke resolutie die had? 3GS of 3G? Oh nee, dat weet ik niet uit ja. mijn hoofd, maar volgens mij is dat, is dat toen meer dan drie keer zoveel pixels of zo op hetzelfde scher scherm gekomen. Ja. En het verschil is gewoon, dat is wel heel erg duidelijk. En dus, maar, maar dat wil niet zeggen dat ik een Full HD scherm niet interessant vind voor teksten, want als teksten daardoor beter scherper worden... Ja. Dan, dat, dan is die, die, die afweging dat je zegt... ik moet wat stroom en wat processorkracht inleveren... omdat het gebruikt wordt zeg maar, voor 1080p... dan is die, die afweging is al wel wat interessanter. Ik heb het nu in dit geval over films. En zoals je weet hoor, ik ben niet de beste man... om daar uh, informatie over te vragen... omdat mij dat soort dingen... ik ben altijd tevreden met mijn 720p Netflix stream. Dat vind ik allemaal helemaal prima. Uh, dus, dus ik weet het niet. Maar dat, dat komt dus in de, in de A700 en de A701. Ja, waarschijnlijk uh, wel. Het is natuurlijk allemaal nog uh, het is uitgelekte informatie, het is nog niks bevestigd. Maar oh, okay. dat is wel een trend die eraan zit te komen, omdat ook de Lenovo tablet daarmee komt. En, uh, we gaan het zien, maar dat is wel iets wat komt. Oh, een handige lezer uh, of luisteraar vorige week, die heeft verteld dat een 5-core dat is een pentacore natuurlijk. Ah, Pentagon, ja. pentakor. Nee, nou snap ik hem. Ja, dit is ook helemaal logisch. Toen ik het las, dacht ik ook: oh, fuck, fuckedard. Wat ben ik ook uh, okay. ja, echt, waarom weet ik dat nou weer niet? Of waarom kan ik daar niet opkomen? Maar ik kom er vorige week dus echt. Ik had gewoon in mijn hoofd geen idee wat dat nou zou zijn. Ik dacht gewoon aan quintakor of weet ja, ik veel. Maar het ja, is ja. natuurlijk pentakor. Maar goed, uh, Wout, volgens mij, was dat weer, die, uh, die, er weer die, die er weer snel bij was. Die let goed op, helemaal goed, goed. Ja, dat is altijd leuk natuurlijk. Misschien moeten wij hem maar eens uitnodigen. Ja. Um, Hey, uh, uh, Flash en Ice Cream Sandwich, daar heb je vast wat over te zeggen. Ja, vorige week hebben we natuurlijk al bekendgemaakt gemaakt dat Adobe ging stoppen met Flash. Uh, en dat Android uh, in de nabije toekomst geen Flash ondersteuning meer zou krijgen. Of in ieder geval geen nieuwe Flash player meer zou krijgen. Hadden we het vorige week al ook over Android al gezegd dan? Ja, vorige week hebben we het al kort over gehad. Maar goed, we kunnen nog nog wel een keer even duidelijk maken. ...dat uh, Adobe heeft dus Flash voor mobiele apparaten opgegeven. Ze heeft uh, meer, ja, ja. meer vertrouwen in HTML5 uh, om dat door te gaan ontwikkelen. Uh, mobiele apparaten, uh, Kijkend naar Apple, die heeft al geen Flash ondersteuning. Daar moet je het ja. al doen met bijvoorbeeld HTML5 op websites. Android is nog wel enigszins afhankelijk van Flash... ...en heeft ook altijd een Flash player die je kunt downloaden op je Android apparaat. Android ja. 4.0 Ice Cream Sandwich gaat de laatste versie van Android zijn... Met, flash, met een flashplayer die daarvoor geoptimaliseerd is. Oh ja yeah, ja. Yeah. En die wordt dus uh, dit jaar nog, dus in, waarschijnlijk volgende maand, gelanceerd door Adobe, waardoor je dus nog Flash kunt kijken, Flashbestanden kunt afspelen op je Android-tablet of smartphone. Na Android 4.0, dus waarschijnlijk Android uh, 5.0 of zo, Jelly Bean, dat is al een keer uitgelegd, uh, zal geen Flash-ondersteuning meer bevatten. En voor uh, Android 4.1-update of een 4.2-update of wat beveiligingsupdate zal Adobe nog wat kleine aanpassingen doen aan de Flash Player. Maar ze mm -hmm. zal geen nieuwe Flash Player meer lanceren. Ja, precies. Wat ik vind... Het, kijk, uh, ik, ik, ik, ik bedoel, ik sta echt bij iedereen die meer dan twee keer de podcast heeft geluisterd... bekend als iemand die gewoon een, een broertje dood heeft aan Flash. Mm -hmm. Ik bedoel, ik ben er geen niet kapot van. Maar toch, toen ik dat las van de week... want waar het mij vooral om gaat, is dat de huidige Android... die wordt nu geleverd zonder Flash... En die is dus ook nog niet eens. Dus die mensen die nu bijvoorbeeld in Engeland... allemaal zo'n Samsung Galaxy Nexus hebben gekocht... die hebben dus nu een Android-mobiel zonder Flash-ondersteuning. Correct. En dat valt me wel een beetje op. En ik snap dat het nog niet de lancering wereldwijd is. Dus zo belangrijk is het niet, want wie boeit Engeland nou? <laughs> maar, maar in principe komt het er mij op neer als ik het ga vergelijken van... goh, ik ben een consument, ik koop een telefoon en ik koop een Android... En ik bedoel, als je niet zo heel erg thuis bent in de, in de materie... dan weet je alsnog wel dat zo'n beetje het grootste verschil... tussen iOS en Android is dat het, dat het Flash kan spelen. Hm. Dat is zeg maar hun grootste wapenfeit, toch? Ja. Het is open en het speelt Flash. Ja. Nou, het is niet echt heel erg open... <laughs> en het speelt niet heel erg Flash op het moment. Dus dat, dat vind ik gewoon een beetje opvallend. En dan zeker omdat het mij als consument niet zoveel zou boeien... Dat Adobe en andere bedrijven, zoals Google. Nee, ik betaal 7 mei voor een mobiel... Met, met de naam Android en de naam Samsung. Dus ik vraag dat ik dan... mijn flesje filmpjes kan kijken. Ik zou nog steeds niet weten waar je dat echt kan kijken. Bloomberg.tv, Dumperts.nl En daar, daar, daar houdt het volgens mij mee op. Maar hè, dat is gewoon wat ik een beetje opvallend vond aan deze, ja. deze keuze. Ik snap dan niet dat bijvoorbeeld... Google, weet je, hoe rijk zijn die mensen? Zeg dan gewoon uh, drie maanden geleden tegen Adobe, ah joh, als je dan zorgt dat je de tijd af hebt, krijg je een ton extra of zo. <laughs> ik bedoel, nee, hey, maar dat, dat, dat of, voor mij heb het een miljoen. Dat, dat voorkomt toch 15 miljard blogposts over al mijn tarts, zoals wij podcasten, dat we zitten klagen over dat Android geen flash heeft. Ja. Ik, ik snap die keuzes gewoon niet, daar ging het mij een beetje om. Nou ja, kan ik begrijpen. Ik, ik, ik snap het ook niet. Maar ja goed, het, het wordt allemaal afgebouwd natuurlijk. Hè. En, ja. Adobe heeft er al een broertje, do broertje dood aan eigenlijk. En, en ze, ze steekt ook niet heel veel aan of energie meer in. Ja. Hey, eigenlijk zou dit de plek zijn dat we zo die, die leuke bumper van Sunrix starten. En dat we Nick aan de telefoon krijgen. Alleen deze week slaan we Nick eventjes over. Dat ja. kwam er even niet van. Maar dat wil niet zeggen dat we zelf wat over apps kunnen zeggen natuurlijk. Maar het is wel jammer dat we onze podcast niet kunnen breken met zo'n leuk deuntje tussendoor. Dus ik wil aan jou vragen, kan nee. je een leuk deuntje sluiten? Nee, sorry. Nee, echt? Ik heb geen deuntje in mijn hoofd. Ik ben net wakker man. Oké, okay, nee, jammer dan. Hé, hey, uh, om het toch maar eventjes dan over apps te hebben. Uh, jij hebt regelmatig, Ze uh, uh, dus krijg je zo'n Android tablet toegestuurd om daar een stukje over te tikken. Hm. En ik vraag me af, wat zijn dan de twee, drie apps die je direct installeert via de Android Market? Nou, om heel eerlijk te zijn. Um, en ik ga natuurlijk niet zeggen de Tablet Magazine app, want de, de, die installeer ik niet. Dat is ook een klote app. Ja, stelt niet helemaal voor. Maar um, om heel eerlijk te zijn, um, krijg ik meestal bijna alle apps die ik nodig heb. En als ik dan een app download, is het meestal een, een een Office-bewerkings-app ofzo. Kijk, bij de eerste slider die ik nou had, dan zat al een Polaris Office-applicatie op. Daar kon ik dus lekker uh, in de auto een uh, documentje mee schrijven of een Excel-sheetje aanmaken. Relaxed. Als dat er niet op zit, download ik dat. Daarnaast wil ik nog wel eens een, een Facebook-app of een Twitter-app downloaden, als dat er niet standaard op zit. Bij een Samsung Galaxy app zit er weer wel standaard op, zeg maar. Mm -hmm. Dat vind ik wel de belangrijkste dingen, dus dat ik een beetje productief kan zijn en dat ik uh, social media kan bijhouden. En voor de rest zit uh, YouTube en zo, daar zit dat natuurlijk standaard op. Uh, Zinio of een pressreader, R6-reader, Google-reader, uh, noem maar op. En uh, Evernote wil ik ook nog wel eens downloaden. Ja, dat was eigenlijk mijn vraag. Van, hoe zou je gebruiken? Geen Evernote Doe eens normaal. Ga eens Evernote gebruiken. En Dropbox is ook eentje die ik meestal wel direct pak. Ja, ik ben nog steeds niet van de, van de clouds. Ik, ik doe nog niks met clouds. Nee, echt niet? Ik ben helemaal kapot van Yoli OS, jongen. Dat is echt mijn nieuwe hobby, jongen. Ik vind het zo, ik vind het zo fijn dat dat OS je dwingt om je, om je handel online op te slaan. Uh, ik ik weet niet ik, was, ik maakte me altijd zo zorgen van weet je wel, dan loop ik met mijn macbook de trap op of zo ik denk wel, ah, ik zou maar vallen weet je ja maar ik vind nu, ik vind ben ik het ik al mijn data kwijt Kut. dus nu heb ik zoiets, dus ik zou maar vallen lekker belangrijk haal ik wel gewoon een nieuwe ja maar daarom heb ik hier een backup schijf aanhangen ja dat heb ik ook maar, ik, nee, maar, to, ja, maar weet, ja. je, weet je wat ik een nadeel vind kijk ik zit hier dan in Italië en daar is de internetverbinding al niet zo stabiel hè? en dan kan ik ja, nog wel eens ja. een keer geen verbinding hebben zocht als ik opsta en dan denk ik van, ja wat dan Ja, nee daar heb je ook helemaal gelijk in dat dat met dat soort problemen kennen wij niet in Nederland natuurlijk nee dat klopt we hebben super goede internet en ik heb gewoon 3g modem ook als, ja. oh, als als als het nood wordt nee maar goed over heel kort over Jolie want ik ben er echt fan van mijn mijn moeder was van de week jarig en met uh, dankjewel gefeliciteerd ja dankjewel <laughs> en, en uh, mijn tante die kwam natuurlijk op de verjaardag en die had toevallig zo'n nieuw notboekje gekocht. En dan had ze zichzelf voor de gek laten houden en die heeft een netboek gekocht. Ja, dat is natuurlijk doorgaans een slechte keuze, want die dingen zijn kut. En zeker als je daar dan ook nog Windows 7 op draait, want dan krijg je er dan bij: hè? zit het Windows 7 op zo'n ding? Ja. Nou, ja, goed. Dus uh, ja, wil je dat eens bekijken en kan jij mij helpen? Office daarop te zetten. Ik heb dat gekocht, maar ik heb het nog niet geactiveerd. Dus die komt uit de tas, komt dan zo in het ziel, komt er dan een office pakket aan 109 euro. Maar gelukkig nog niet, uh, nog niet opengemaakt, of niet gedaan. En dus ik zet dat ding aan, ik ga koffie zetten, ik eet een stukje taart, ik eet nog een stukje taart, ga even met de hond uit. En dat ding is opgestart. Weet je, dat duurde gewoon 25 minuten of zo. Dat duurt gewoon veel te lang. En... Ik probeerde dan wel even kijken, rechthuizen de op deze computer, wat kan dat ding? Weet je wel, wat zit er in dat apparaat? Nou, weer 15 seconden wachten en ik kreeg dan het schermpje naar voren in het wit, zeg maar. En na 10 seconden had ik dan ook het invul van het schermpje. Dus ik was er gewoon helemaal klaar mee met dat ding, weet je wel. Ik denk, wat een de kut, ding dat is allemaal weer kut en uh, dat, dat hoeft allemaal niet voor mij. Dus toen heb ik Yoli OS daarop gezet voor haar, als Duo Boot. En dat ding was opeens bruikbaar. Niet bliksemsnel, zeg maar, maar wel bruikbaar. Dus nu kon ik gewoon op chromium drukken of chrome whatever en dan na twee seconden was ik gewoon een geladen Google pagina en als ik nu.nl was het na een paar seconden was het geregeld. Dus op die manier, het is wel lekker lightweight. Dus ik, dat is mijn nieuwe hobby. Maar daar hebben we het dan een andere keer maar weer over. Um, waar hadden we hadden het over Jolie OS, hè? Dat was niet de bedoeling. En daarvoor hadden we hadden het over, over apps. We moeten het over Google hebben. Evernote, nemen. ja inderdaad. Uh, gisteren of zo was dat. dat uh, ja, gisteravond. Google... Ja, ik heb vanochtend dus die app geïnstalleerd op mijn iPad... ...de nieuwe Google Search app. Mm -hmm. En voor de mensen die Chrome kennen... ...en dan helemaal voor de mensen die Chrome OS kennen... ...lijkt het een beetje op dat ze een hoop van die functies gepoord hebben... ...naar hun, uh, ja, hoe noemen we dat, Google Search app. Ik ben er nog niet helemaal kapot van. Het ziet er heel gelikt uit. Mm -hmm. Je hebt nu toegang tot je applicaties binnen die app... Dus als je uh, wat heb, ik zou het even openen, even kijken, waar is die, vorige pagina, oh ik heb hem gesloten, moet even zoeken hoor. Um, je hebt bijvoorbeeld toegang tot, tot, tot, tot, tot, tot de laatste pagina, ik heb één, twee, negen pagina's op mijn iPad, dat is een beetje overdreven hè? 9 met het allemaal uh, apps. <laughs> ja. <laughs> ja, even kijken. Wat is, is het maximaal ik... eigenlijk? Geen idee. Oh. Ik heb dus nu even die app geopend, dus je hebt een zoekscherm en je hebt een spraakgestuurd zoekscherm, dus dan kan je praten tegen je iPad. Uh, daarvan kan ik zeggen dat ik, tot, wat ik tot nu toe heb getest, dat ik niet echt onder de indruk was, omdat hij heel vaak de dingen fout heeft. Mm -hmm. Ik bedoel, als ik zocht op Black Friday, dan pakte hij het en als, als ik zocht wat, wat is het weer vandaag, dan kreeg ik wel wat is het weer vandaag... Maar ja, als je dat in Google invult... krijg je ook niet een super interessant antwoord. Dus misschien is dat een beetje de Siri-vervuiling. Uh, mm -hmm. uh, maar goed, wat ik, maar als ik bijvoorbeeld een actrice zeg... of zo, Morena Baggerin. dan pakt hij dat niet goed, weet je wel. Dan stond er uh, Morena, dat pakt hij wel... en Boerin of zo ko ko koos hij dan. Dus dat, dat schoot niet echt op. Uh, daarnaast heb je dus ook nog een, uh, je, je app-scherm. En daar kan ik dus kiezen uit Gmail, Agenda, Docs... Nieuws, Google+, Reader... Foto's, dat is Picasa, YouTube, Vertalen, Finance en Earth. Maar dat zijn dus snelkoppelingen. Uh, de, de meeste snelkoppelingen die openen als een tab binnen de app. Maar als ik dan bijvoorbeeld zeg van nou, druk ik nu op mijn Gmail... dan krijg ik dus nu die tab komt er op mijn scherm. Uh, dan denk ik van nou, ik kan even zien dat ik drie nieuwe e-mailtjes heb. En dan kies ik het linker tabblad, want het nieuwe tabblad komt aan de rechterkant. Dan denk ik van weet je wat, dan kies ik ook even Google+. Plus. Maar dan vervangt hij dat tabblad. Dus je hebt altijd maar één app open, zeg maar. Of één tabblad extra. Oh, okay. uh, dus daar ben ik. Uh, ja, nou ja, dat is niet echt super handig. En is dat ook uh, in je zoekresultaten? Als je een, een, een website open, een zoekresultaat openklikt, zeg maar. Oh, dat is trouwens wel interessant. N uh, ja, volgens mij kan ik maar één. Eén ding zoeken, maar wat bij die zoekresultaten tof is, uh, is dat je, je hebt toch op je browser heb je instant preview. Als je met je muis eroverheen gaat, dan krijg je toch zo'n pop-up van hoe die site eruit ziet. Mm -hmm. Die hebben ze in een soort coverflow gezet. Ja. Dus je kan kiezen ik wil tekstresultaten, mm -hmm. of ik zet hem op coverflow en dan kan je door de previews heen flikken, zeg maar. Mm -hmm. Swipen. Dus dat is wel oké okay Dat is wel koelig, maar uh, ik zal eens even kijken. Ik open nu een zoekresultaat en dan ga ik terug naar het zoekresultaat en dan open ik een tweede zoekresultaat. Nee, hij vervangt hem ook. Okay. Dus je hebt altijd maar één tab, dus dat is irritant. Dus ik weet niet of ik daar wat fout doe of zo. Maar dat lijkt me in ieder geval niet zo, uh... nee, dat, dat, dat lijkt me nog niet zo geschikt. En wat ik over die apps zou zeggen naast die tabs, is dat sommige zijn de snelkoppelingen, net als Jolio is trouwens, naar websites. Maar sommige zijn ook snelkoppelingen naar apps. Dus als ik op YouTube druk nu, dan opent de YouTube-app op, uh, op mijn iPad. Okay. Dus het is allemaal wat verwarrend. En uh, voor mij gaat dit nog niet de browser-functionaliteit op dit moment uh, uh, vervangen. Want in de browser kan je namelijk gewoon... Ik heb een bookmarklet om hem uh, toe te voegen aan Instapaper of aan Evernote bijvoorbeeld. Mm -hmm. dus, uh, dus dat, zeg maar. Ik zou even teruggaan naar ons Google Doc-programma via deze app. Wow. Dus dat is dan wel wat tof, zeg maar. Maar ik kan dus niet multitasken, want dan ben ik mijn tapwerk bij het. Even kijken. Nou ja, dat is dus de eerste Google-app. En dan hebben we ook nog... iets over Google Music. Ja, Google Music inderdaad. Vorige week, of is dat deze week nog? Nee, vorige week gelanceerd door Google. In de VS, wel te verstaan. Was volgens mij het weekend of zo, toch? Of weet ik veel? Ja, weet ik niet meer. In ieder geval een paar dagen terug. Ja, dat is natuurlijk de grote concurrent van iTunes, Nou... Dat weet ik niet hoor. Maar... Het is de grote concurrent, Amazon is de grote concurrent van iTunes, denk ik. En dan op een verre weg, de derde plaats, komt uh, Google Music, denk ik. Maar eerlijk gezegd, in mijn hoofd zitten in dat rijtje zitten nog wel dingen als Spotify en Rdio en zo tussen. Ook al is het een ander model, mm -hmm. maar muziek is muziek. Uh, wat, wat mij betreft. Mm -hmm. En oh, ik weet het niet. Ik, uh, ik, ik had die presentatie gezien en ik zag het zo allemaal. En ik dacht, oh, oh nou, cool, cool, cool, cool, cool. En toen keek ik op Google, waar het altijd. Uh, Google is natuurlijk, uh, halleluja, allemaal leuk natuurlijk. En niemand had het over Google Music. Niemand boeit het Google. Ja, natuurlijk die 15 techbloggers die je volgt, maar. En voor de rest was er niet echt veel bus ontstaan over nee, Google Music. Klopt. En wat dan het mooie is van Google Music... is dat als ik een album koop via, die, via dat ding... via die, die store... dan kan ik zeggen van... hé hey, vrienden, jullie mogen allemaal dit album één keer luisteren. Dat is laat zeggen dus als reclame voor dat album. Mm -hmm. Maar dat is dan één keer. En ik weet trouwens niet of ik het ook in het openbaar kan delen... zodat iedereen er mee één keer kan luisteren. Dat lijkt me dus niet. Nee, dus ik moet denk... een speciale kring aanmaken met mensen met wie ik mijn muziek wil delen. Mm -hmm. um, en dan kan ik uh, één listen, kan ik daar, of één keer luisteren... mag ik dan de delen uh, met jullie zeg maar. Of met de mensen in de kring. Ja. Nou ja, dat is geinig, maar ik vind het niet mega super bijzonder, zeg maar. Ja, en dan mag je dus ook uh, volgens mij 20.000 uh, van je eigen nummers... in, in de cloud opslaan, toch, hè, bij Google Music. Ja, maar dat is, dat is wat anders, hè. Want dit is de, waar we het nu over hebben... Je hebt gelijk hoor, dat is waar we nu over hebben is de Google Music Store. Mm -hmm. Ja, precies, ja. En Google Music, dat stond al, alleen dat was het in gesloten beta. Dat gebruik ik al een tijdje, maar dat is dus nu ook open. En dat, dat is zeg maar um, net te vergelijken met Amazon Music Locker of een beetje met iTunes Match on, ongeveer, zeg maar. Mm -hmm. En dat, daar komt het dus gewoon op neer dat je al je muziek, een maximum van 20.000 nummers, kan uploaden naar de cloud. ...en dat je dan toegang hebt vanaf je verschillende apparaten... ...om dat te, te streamen naar jezelf toe. Maar het verschil bijvoorbeeld met iTunes is... ...dat iTunes die scant je computer en je zegt... ...hé, hey, ik herken van jou 20.000 nummers... ...herken ik er 18.500, die heb ik al. Dus vanaf nu heb je toegang. Dus dan heb je daar, laat zeggen zeggen, kwartiertje... ...heb je 18.000 nummers in de wolk toegang. En die 1500 nummers die overblijven... ...dat duurt dan een dag, zeg maar, om op te loaden... ...want dat gaat meestal niet zo rap. En dan heb je al, je al je muziek online. Bij Google is het zo dat je alles moet uploaden. En ik heb dat dus geprobeerd met mijn uh, dinges. Uh, met mijn iTunes library. Er zit niet eens heel veel in. Ik dacht iets van 12.000 nummers of zo. 9.000 nummers, zoiets. Dus ik had het aangezet. En ik denk, van nou, ik ga even Netflix kijken. Maar ik kon dus helemaal niks. Want die upload, die choke tussen mijn internet. Dus ik kon niet op het internet. Okay. Ik, ah, wel, ik ga even een lekker kindle boekje lezen. Dus ik heb een boek gelezen. Een uurtje, twee uurtjes. Ik ging kijken... 53 nummers geüpload. Oh. En dan moest ik er nog, weet je wel, 9560 <laughs> of zo. Ik denk, oh kak, weet je wel, dat gaat gewoon twee weken duren. En in Nederland is het kennelijk zo geregeld, dat uh, in ieder geval bij mijn KPN-internet-abonnement, uh, uh, zodra ik echt een beetje serieus aan het proberen uploaden ben, dat, dan kap de rest van mijn internet er gewoon mee. Oké. Okay. Dus... Uh, ik ben er nee, van. Dat is geen strakke, strakke manier om te rekenen, nee. Nog heel even over de Google Music Store, want wat ik daar wel weer leuk aan vind, ook al, ook al zie ik het niet echt een succes worden, maar het is leuk dat het een keer weer geprobeerd wordt, is dat je nu als muzikant het niet meer nodig of als artiest het niet meer nodig hebt om een la label te hebben. Dus je kan 25 euro betalen aan Google uh -huh. en dan kun je zelf je muziek gaan uploaden, die dingen die je hebt gemaakt in een garageband of echt in een studio... Uh, die uh, je duet met Ben Sanders of wat dan ook kan je dan uploaden en kan je zelf gaan verkopen via de Google Music Store. En dan kan je zelf je prijs instellen en je kan zeggen van nou als mensen mijn ding kopen mogen ze hem in één keer delen met hun vrienden om te luisteren. Of ze mogen een 30 seconden preview. Dus je hebt best wel veel uh, controle over, over dat verhaal zeg maar. Dus dat is op zich wel interessant voor artiesten. En Google zegt van... Hé, hey, wij hebben het publiek. Want Google Music Store zit zometeen op iedere Android. En jullie hebben de muziek. Dus hoeven we... Um, de tussenpersoon... Mm -hmm. de, de label... En de label is vooral voor de productie... En voor het vinden van je publiek, zeg maar. Mm -hmm. zijn die Zijn niet belangrijk. Hebben we dus niet meer nodig. Nou ja, ik vraag me nog steeds af... Hoe interessant die Google Music Store is... En of het echt een succes gaat worden. Als het wel een succes wordt is dat wel een van de meest toffe dingen aan het hele musicstore. Is dat artiesten gewoon uh, misschien dat eens een keer kunnen gaan proberen... en uh, wat munten mee gaan, kunnen gaan verdienen. En zeker de kleinere bandjes in, in de omgeving, zeg maar, in, in je eigen omgeving. Ja. Dus dat is wel leuk. Oké, okay. nice. Hey, uh, verder met de echte onderwerpen. Ja... Uh, yeah. Uh, waar gaan we gaan het over hebben? Ja, Android 3.2. We zijn met de echte onderwerp. <laughs> nou, echte onderwerp. M meer gericht op, op tablets in ieder geval. Ja, dat is ook uh, uh, Android 3.2, zoals ik al zei. Uh, die update die is al naar verschillende apparaten gestuurd. Zo dus, uh, beschikken de Asus-tablets volgens mij inmiddels ook over de Asus-tablets en de Samsung-tablets. Uh, maar twee apparaten waar we niets van zouden verwachten... Krijgen we krijgen ook een Android 3.2-update en wel de Samsung Galaxy Tab 10.1v en de Oeh. HTC Flyer. Oké, okay, um, voor de beginnende luisteraar. 3.1 is Honeycomb en 3.2 is een update van Honeycomb, toch? Ja, daar zitten een aantal verbeteringen in. Compatibiliteit met 7-in-schermformaten of andere schermformaten. De zoom to veel functie noem maar op. Er zitten wat verbeteringen in, ja. Oké, okay. en... Um, dan de grootste verbazing, waar je zeg maar, we het niet meer van zouden verwachten, ja. is natuurlijk die, die, die Galaxy 10.1V. Ja. Want die heeft, die heeft Samsung op de markt gebracht in, of in samenwerking met Vodafone. Ja. En die hebben ze toen verkocht. Toen mm. hadden ze de 12 verkocht of zo. <laughs> en toen zeiden ze van, weet je wat? Ze ondersteunen dit ding niet meer. Nou, dat, dat hebben ze niet letterlijk gezegd, laat, laat ik dat voorop stellen. Jawel, dat, is, dat kan ik me herinneren, dat stond toen op hun Facebook of zo. Ja, dan zou ik even terug moeten zoeken, want er is inderdaad veel onduidelijkheid over ontstaan. Want dat ding is dus eigenlijk door drie fabrikanten in de markt gezet. Google, het is een Google Experience Device, Samsung yeah. en Vodafone. En op een gegeven moment uh, werd dat ding dus in de markt gezet. En dat is redelijk wat verkocht hoor, uh, uh, Dan moet je niet uh, hoe heet het, uh, op verkijken. 12 zeggen. Nee, het zijn er meer dan 12. Het zijn er best een aardig wat. Nee, dat geloof ik wel. Want uh, ik zie ook regelmatig bij jou bijvoorbeeld op je website in de comments... dat mensen zitten te klagen over hun 10.1v die niet ondersteund wordt. Ja, en dus er zijn heel veel reacties over van Ja, wat blijft onze 3.1 update, 3.2 update? Dat heeft allemaal mm -hmm. lang moeten duren. En... Um... Toen op een gegeven moment, een paar maanden geleden, een paar weken geleden, zei Vodafone Australië, die kwam met een reactie van, ja, we wachten eigenlijk op, uh, op, op Google totdat ze iets doen. En uh, Google zei, we wachten eigenlijk op Samsung, want dat is de fabrikant. En Samsung zei, we wachten op Vodafone. Dus dat werd eigenlijk, uh, iedereen werd van de kastje naar de muur gestuurd. En niemand nam eigenlijk de verantwoordelijkheid. Lijkt wel en... even, ik zie de tijdgeest, de Zwarte Piet toegespeeld. Ja, ja. nou precies. En ja, dat zorgt gewoon voor heel veel onduidelijkheid bij, bij consumenten. En toen is er inderdaad ergens een reactie opgedoken van Samsung of van Vodafone van we gaan ons focussen op de 10.1 en de 8.9, de nieuwe tablet. En ja. uh, deze 10.1v krijgt mom heeft momenteel niet de prioriteit bij ons. En dat is natuurlijk zeer slecht als eerste tablet, eerste echte uh, 10.1 10, tablet die je uitbrengt, dat je die in één keer na een paar weken niet meer gaat ondersteunen. En daar zijn heel veel negatieve reacties op geweest. En dat zal Samsung en dat zal, uh, Vodafone ook wel gemerkt hebben van... Ja, daar moeten we toch iets mee gaan doen. Want uh, we hebben heel veel klanten die met zo'n ding rondlopen. Dus uh, Vodafone Australië heeft nou aangegeven van... Binnenkort kun je een 3.2-update verwachten voor de Galaxy Tab 10.1v. Ze hebben geen tijdframe aangegeven. <laughs> okay. Dus uh, dat, dat moet nog even afwachten. En inmiddels heeft, heeft Vodafone Nederland dat ook bevestigd. Van, uh, er komt inderdaad een update. Oké, okay, dat was mijn vraag inderdaad. Want uh, is het dan alleen voor Australië? Of uh, is het dus ook voor Nederland en Amerika? Het ja, is dus, uh, wereldwijd. Want het heeft Vodafone uh, uh, Global heeft dat uh, in samenwerking met Google besloten. En dat heeft voor Australië bekendgemaakt. Maar okay. ik heb ook gepolst bij Vodafone Nederland en dus uh, dit komt ook naar Nederland. Oké, okay. ja Amerika heeft natuurlijk geen Vodafone hè? Is dat zo? Um, nou ja, die hebben T-Mobile en volgens mij is Vodafone is daar 60% eigenaar van. Dus okay. dat, dat, ja, en dan dat, natuurlijk dat. de HTC Flyer. Ja, maar daar hadden we het eigenlijk wel van verwacht. En, ja, maar niet, ook, ook eigenlijk, eigenlijk nu ook niet meer. Ja, maar dat komt meer omdat ze er gewoon niet leverden. Want volgens mij was al voordat de Flyer op de markt kwam... Ja. Was die update 3.2 was er al? Nou, nee, toen was er gezegd van we gaan naar Honeycomb. Niet, niet per se 3.2 of zo. Oh, wacht, ja, Gingerbread Honeycomb verhaal. Ja, ik raak soms een beetje in de war door uh, uh, al die verschillende versies, hè. Net zoals de rest van de consumentenmarkt. <laughs> uh. Ik heb trouwens zo meteen nog een positief punt daarop ontdekt of gisteren gehoord, dus dat zal ik zo meteen vertellen. Maar vertel, de flyer. Ja, die werd dus op de markt gebracht met Android 3, of 2.3 Gingerbread, dat is zeg maar, de, ja. de smartphone versie van Android. Op zich geen heel groot probleem, maar ja, denk, uh, had, als ja. operating system. Maar HTC beloofde dus van uh, oké, okay, uh, Android Honeycomb staat eraan te komen, dat was toen nog. Hè. En uh, de, de flyer die gaat uh, ook gewoon bijna meteen na de lancering van Honeycomb uh, een update krijgen. En dat werd me uitgesteld en uitgesteld en toen doken we daar weer informatie op en daar weer van, ja, komt eraan, komt eraan. En nog steeds, dan nou zitten we al maanden na de lancering van het apparaat, nog steeds oh, geen... alleen een jaar toch of nou, zo? Ja, maar dan kwam het ding in februari uit. Nou, het is in ieder geval gepresenteerd, maar laten we in ieder geval zes maanden zeggen of zo, om, om het uh, makkelijk te houden. Ja. ja, dat is natuurlijk belachelijk dat die update er nog steeds niet is en dat, daar zijn dan weer allemaal argumenten voor. En... Natuurlijk was Android 3.2 pas echt geoptimaliseerd voor andere schermformaten dan 10,1 inch. Maar goed, ja. die Android 3.2 update is er ook al een tijdje. En we horen maar niks officieel van, van HTC. En nou heeft HTC Duitsland een paar dagen geleden of twee dagen geleden gezegd. Hij komt eraan, we gaan een update naar Android 3.2 krijgen. Maar, ja, we zitten nou al bijna weer in Android 4.0. Nee, we zitten niet bijna op 4.0, we zitten we op 4.0. Dus dat is, is wou ik inderdaad even zeggen. Dat is natuurlijk hartstikke leuk, dat, dat 3.2. Maar je wordt... Dus... Geüpdate zo zometeen met je dure tablet van 600 of 700 euro. Ja. Al lang je wel of niet 3G hebt gekocht. Word je zometeen een half jaar nadat het je beloofd is. Mm -hmm. En wat mij betreft is het meer richting een jaar. Maar goed, dan moeten we inderdaad wat veiligheid een slag om de arm houden. Maar dan word je dus geupdate naar een verouderde versie. Terwijl Ice Cream Sandwich, juist het hele, de, de, de hele propositie of het hele idee achter Ice Cream Sandwich is van consolideren, terugbrengen naar één OS. Ja. En dus het is wel, het is misschien wel leuk voor mensen. Ik, ik weet, ja, ik weet niet, uh, ik denk niet dat uh, Honeycomb per se de flyer heel veel beter maakt. Want ik heb meer problemen met de hardware dan met de software in dat geval, denk ik. Mm -hmm. uh, maar het valt mij dan gewoon tegen dat ze dan, wa waarom zeggen ze dan niet, we, we gaan gewoon naar Ice Cream Sandwich? Ik snap het niet. Ik ook niet. Ja, we ja. natuurlijk het lastiger gemaakt voor HTC. Ze zeggen, of tenminste, dat zijn de, de, de geruchten of dat denken we de met z'n allen dat HTC er lang over gedaan heeft, omdat hun HTC Sense-schil, dus zeg maar de, de, de ja. laag die zij voor over Android heen gelegd hebben, um, dat dat heel lang geduurd heeft om dat aan te passen op Android Honeycomb. En omdat ja. uh, Android 4.0 die broncode pas een paar dagen beschikbaar is duurt het nog wel een paar weken of maanden... voordat zij die HTC sense schil weer aangepast hebben... op Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Ja, en, en, en toch zeg ik don't care. Want ik geef ze dan in ieder geval de keuze. Ik zou het helemaal niet erg vinden hoor... als ze mij de keuze zouden geven van... Goh, hoi, jij hebt een, uh, een HTC Flyer. Je kan hem nu updaten naar... Uh, weet je wel, een half jaar geleden naar Honeycomb... je kan hem nu updaten naar Ice Cream Sandwich... maar dan krijg je niet onze extraatjes voor... waar je voor betaald hebt. Uh, wij zijn wel mee bezig om onze schil eroverheen te zetten... Dus geef ze dan gewoon twee opties desnoods, weet je wel. Zodat mensen in ieder geval wel, als ze willen, de keuze hebben om bij te blijven. Mm -hmm. En ik ben ervan overtuigd, omdat ik regelmatig op XDA kijk en dat mm -hmm. soort sites. Ja. Als je gewoon zegt van jongens, de eerste, eerste beste die uh, sens weten te poorten naar uh, de ijscream sandwich, die krijgt een ton, of weet ik veel, voor mij paar 10.000 euro. Dus die gasten die, die zijn er zo druk mee bezig. Volgens mij zeven uur nadat dat broncode werd, werd gereleased... van Ice Cream Sandwich hadden ze hem al draaien op, op de Galaxy S2. Mm -hmm. Dus het is wel mogelijk, weet je wel. Het draait nog niet super soepel, maar uh, zet, zet daar wat geld tegenover. Want het zijn allemaal, dat is allemaal gratis hobbyistenwerk van die jongens Ja, en goed, dat, dat is ook weer een risico natuurlijk. Hè? En als je fragmentatie tegen wil gaan... dan krijg je allemaal verschillende versies als je alles vrij gaat geven. Want dan moet je ook je HTC Sense-code vrij gaan geven. Echt ja, ja, belangrijk, dit is het ik, toch Android, het open source of uh, niet ik, ik kan me wel voorstellen dat die fabrikanten zeggen van ja, maar hou als even, we, als we nou al vinden dat Android gefragmenteerd is, dan wordt het eigenlijk helemaal een zooitje als we onze eigen schillen ook nog eens een keer in 30 verschillende versies op de markt zien komen. Ja, ja nee, dat heb, je, dat heb je ook helemaal een honderd eerlijk punt, inderdaad. Dat, dat is ook wel zo. Aan de andere kant ben ik wel zo van ja, uh, uh, iets is open source of het is niet open nou, source. Ja, nu is het alleen de bron open source, maar alles wat je ziet is geen open source. Dus dat is allemaal weer, dat is allemaal weer verwarring. Maar toch uh, uh, kan ik nu wel eindelijk mijn positieve punten... Uh, voeg positieve punten hierin, staat er in mijn, uh, uh -huh. in mijn document. In ieder geval dat zou ik nu heel snel kunnen tikken. Want, wat heb ik nou gehoord? Alle nieuwe hard of, uh, malware en virussen en troep die kennelijk op mobiele uh, apparaten opduiken... Is bijna zonder uitzending gericht op Android. Ja. Dat komt omdat die natuurlijk meer marktaandeel hebben. Maar wat is het nou? Omdat Android zo gefragmenteerd is, werkt niet alle malware op alle versies. Dus dat is een positieve punt. Door al die fragmentatie wordt het in ieder geval lastig voor boefjes om je creditcardgegevens te, te stelen. Ik bedoel, dat lijkt me een hartstikke goede reden om een Android te kopen. <laughs> ja, ko Dat ding draait. Niemand weet op welke versie dat ding volgende maand draait. Dus is het niet echt interessant om daar nu al in te steken om te proberen je gegevens te steken? <laughs> ja, nou op zich positief. Je kunt het ook in zijn geheel ontwijken en voor een iPhone gaan. Maar... <laughs> dat zeg ik toch niet? Maar uh, ja, ik, <laughs> ik, dacht, ik vond het in ieder geval wel een grappige... Uh, uh, ik zag het gisteren, volgens mij hoorde ik het ergens de podcast, volgens mij, of ik las het ergens. Toen dacht ik van, nou ja, op zich is het een eerlijk punt. Ja, nou, ik heb liever dat ze gewoon een fatsoenlijk uh, antivirus, anti-malware systeem ontwikkelen. En dat gewoon een, een niet gefragmenteerd hebben. Ja, nee, je hebt gelijk. Um, Oké, okay, uh, je hebt nog een interessant stuk geschreven, heb ik gehoord. Maar ik heb het helaas nog niet gelezen. <laughs> ik heb een interessant uh, Ja, over de. Uh, het was eigenlijk een, een, iets wat ik dus op, uh, op de. Hoe heet het? ECC-pad slider uh, getikt had in de, in de auto. Ik had een twee uur lange reis naar, uh, naar Pisa. En uh, dacht ik dacht van: waar ga ik het over hebben? En uh, dacht ik van: ja, we, moeten we nou eigenlijk. Want er zit nou met de feestdagen. Het Sinterklaas, Kerst. Uh, mensen gaan denken: van ja, we gaan kopen. En, en een tablet staat uh, dit jaar gewoon bij uh, veel mensen. Zeker die wat technisch geïnteresseerd zijn. Uh, redelijk hoog op het verlanglijst. En ik dacht van, ja, moeten we die nou gaan kopen? Moeten mensen nou een tablet gaan kopen? Of moeten ze wachten tot 2012? Daar heb ik een artikel over geschreven. Ja, wat zijn nou de voordelen en de nadelen? En ik kom er eigenlijk toch een beetje op uit van... Ja, eigenlijk moet je toch wel gaan wachten. Kijk, als al die specs en, hmm? en dingen en zo je niet interesseren... Ik hoor, huh? dat vind ik al een goeie. Yeah. <laughs> Kijk, want er gaat veel veranderen. De, de, de, natuurlijk heb je elk jaar weer van... Oh, nog betere processor, nog beter display, yeah. nog beter dat, nog beter dat. Dat houdt niet op. Klopt. Maar de Android-markt staat op het punt van verzadiging en de concurrentie wordt groter. Er komen steeds meer budgetvarianten, ook van hoge kwaliteit. Dat ik toch denk ik ga zien, en wat we eigenlijk nu al qua geruchten te horen krijgen, dat de tablets toch een stuk goedkoper gaan worden uh, met betere specificaties. Uh -huh. en ik denk dat we dat binnen een maand of drie, vier, dat je dan toch al een ontwikkeling gaat zien van een Android-tablet met een Tegra 2-processor, wat nu een beetje de standaard is, uh, met een, een resolutie display, IPS-display, alles erop en eraan... dat je die dingen toch al gaat zien voor 299, 249 euro. En ik denk dat dat wel de moeite waard is. Ja, ik kan, me, die, ik kan die redenatie wel volgen inderdaad. Aan de andere kant, ik ben heel erg van het type... Ja, als je een computer koopt en je loopt de deur uit... dan heb je een oude computer. Klopt. Uh, en dat heb ik toch ook nog een klein beetje wel met... Tablets In ieder geval, dat had ik niet. Want eh, het was eerst iPad 1 en toen iPad 2. Mm -hmm. En ik heb nu nog met mijn gevoel, met mijn iPad 2 heb ik nog steeds een hypermoderne tablet. Mm -hmm. ik, ik vind zo'n transformer bijvoorbeeld interessant. Maar voor de rest heb ik nooit het gevoel gehad van... Oh, nou, nu is hij toch wel een beetje oud, weet je wel. Had ik maar dat erin zitten of zo. Mm -hmm. um, dat is toen veranderd toen die Android tablets wat populairder werden. Of in ieder geval het wat populairder werd onder fabrikanten... om die dingen in hoog tempo op de markt te brengen. Vanaf dat moment ben ik weer meer naar het PC-gevoel gegaan. Daar hebben we het al eens eerder over de podcast over gehad. Dat uh, je kan geen Android-tablet kopen... zonder dat je een week later een verouderde Android-tablet hebt. Uh -huh. En dan los van de software uh, uh, uh, versies, zeg maar. Dus foe, ik weet niet of ik, dat, uh, of ik er helemaal mee eens zou zijn... Uh, nou, het is inderdaad dat... wat je zegt, qua, qua uh, mogelijkheden, is het gewoon, als je de deur uitloopt met een tablet, is die oud. En uh, dat, dat zal niet langzamer gaan in de toekomst. Ik denk ja. alleen maar sneller, dat je de, tegenwoordig drie maanden uh, na de hand al uh, veel betere specificaties of een, of een uh, wat was het, een pentacore uh, processor kan hebben. Ja. Um, maar ik denk dat dat voor veel mensen, en wat pomper. jij... Ja, dat sowieso. Dat, dat denk ik dat volgend jaar gaat gebeuren. Die prijzen gaan hard omlaag. Maar wat jij ook vorige, vorige week aangegeven hebt. Van ja, wat zegt mij die processor nou nog? Mm -hmm. uh, en ik denk dat, die, dat dat punt, dat consumenten dat punt snel gaan bereiken. Yeah. En uh, wat, wat, wat consumenten dan natuurlijk gaan kijken, we blijven natuurlijk Nederlanders, is de prijs. Ja. En uh, die, uh, dat gaat een van de belangrijkste factoren zijn in de, in de, in de komende maanden. Of in ieder geval de eerste maanden van 2012. Want uh, Android moet... Uh, Vooral Android moet natuurlijk zichzelf vastbijten in, in de tabletmarkt, want Windows komt eraan in de tweede helft van 2012, Windows 8. En, uh, dus Android zal ook wat dat betreft die prijs omlaag moeten. Dus ik denk mm -hmm. dat het wel interessant wordt om te zien, van, om dat even af te wachten van waar gaan we heen. Want ik zie zo'n Asus iPad uh, Transformer Prime, hè, dat wordt in de markt zet, High-end Tablet. Ja? Die zie ik ook niet uh, 599 euro blijven. Uh, uh, dat zal de eerste twee maanden misschien zijn, maar ik denk dat we in maart, uh, april, mei, dat we toch zeker die, die Transformer Prime ook uh, voor minimaal 399 euro of maximaal eigenlijk kunnen kopen. Ja, ja, ja. Uh, ik, ik vind het voor elektronica, vind ik het denk ik net een te lange termijn om te zeggen verwachten. Okay. Uh, wat, wat mij betreft, in mij, zoals ik er een beetje de ervaring mee heb, denk ik niet dat we de volgende Golf echt nieuwe tablets, hè, om het zo maar even te noemen, Transformer Prime en zo, die kunnen we allemaal in februari verwachten volgens mij zo'n beetje. En dan zijn janu ze toch allemaal wel, ja. Ja precies, janu januari gebeurt er meestal eigenlijk niet zoveel mm -hmm. De helft is op vakantie en de andere helft heeft geen zin om... Uh, uh, uh, januari is sowieso hè, de maand waar het minste wordt uitgegeven... omdat iedereen die dure decembermaand heeft gehad. Mm. Dus, dus dan, dan is, er, is dat meestal niet zo interessant om dingen te lanceren. Dus dan hebben we het over drie maanden, zeg maar, dat je moet wachten, toch? Ja, maar ik, ik denk toch dat er in januari wel wat gaat gebeuren, hoor. Oh. Of, of in ieder geval, kijk, die dingen gaan, want Acer moet een hoop uh, tablets nog lan lanceren... die waar we nou gerucht over horen en eigenlijk al informatie over weten. Motorola moet, er, moet haar twee tablets nog eigenlijk lanceren. Dat heeft ze alleen nog in Groot-Brittannië gedaan. Uh, Acer komt dus met, met de Transformer Prime. Uh, Argos moet nog twee tablets lanceren. Dus er komt nog heel wat aan. Ik geloof niet dat die pas in februari gaan komen. Ja, ja. Nou ja voor mij is het in mijn hoofd is het zo dat... Oh, natuurlijk is het helemaal afhankelijk van de budgetten... die mensen uh, uittrekken voor kerst- en sinterklaas cadeautjes. Want ik vind het een achterlijk cadeau uh, voor Sinterklaas of kerst. Maar goed, dat is mijn mening. Maar er zijn natuurlijk ook een hoop mensen die dat soort bedragen wel uitgeven... rond de kerst en, auto of, uh, en Sinterklaas. Dan denk ik van... Goh, um, uh, wat zou ik nou zeggen? Dat, dat, dat, dat, nee, nee, maar dan, is, dan zijn er nu genoeg interessante opties... om, uh, om het te geven, want... We hebben het over de drie maanden en dat is dus een moment dat je niet dat budget, je kerstbudget, uh, zou gebruiken voor zo'n zo tablet. Want in mijn hoofd is het dan, van oh ja, tenzij mensen elkaar een waardebon cadeau geven van in, in februari mag je een tablet uitzoeken, maar dan betaal je dus twee keer in mijn hoofd. Dus dat betekent dus dat je nu cadeautjes gaat geven uh, voor een waarde van twee tot 300 euro omdat het nou eenmaal je budget is. En dan mag je in februari weer 200 tot 300 euro ja. of 300 tot 400 euro ophoesten voor een tablet. Ja, maar nou kijken we naar twee verschillende manieren. Of twee verschillende uh, groepen mensen die een tablet gaan kopen. Je hebt de ene groep mensen die wil gewoon een kerstcadeau cadeau hebben. Ja. En daar staat een tablet bovenaan het uh, verlanglijstje. Oké, okay. ja, zo, zo, die, die, die gaan geen uh, die drie maanden wachten. Daarnaast heb je de mensen. Die, die zijn nou in de maand december. En die denken van ja, ik wil eigenlijk wel iets leuks kopen. En uh, natuurlijk feestdagen, dan wordt het, dan wordt het al... Uh, word je al gestimuleerd door winkels en aan aanbiedingen ja, van ja, ja, ga ik ja. iets kopen? Nou, voor die mensen, oké, okay, daar heb ik dan misschien wat, wat fout omschreven. Um, voor die mensen is het interessanter, denk ik, om nog even te wachten. Maar dat is natuurlijk helemaal afhankelijk van wat die persoon wil. Als de specificaties niet interessant zijn, goed, dan kan je nou ook een tablet kopen. Ja, oké, okay. ja, oké. Okay. Nou, dan begreep ik het inderdaad iets anders. Oké, okay, nou ja, goed. Het staat natuurlijk bij jou op de website. Uh, het artikel heet uh, een tablet kopen of wachten tot volgend jaar. Dus lees dat even door voor de mensen die dat interessant vinden. Uh, wat wel weer leuk is, als je dan toch drie maanden wacht, dan heb je waarschijnlijk wel de keus uit 37 nieuwe <lacht> modellen van de Samsung Galaxy Tab. Als je in Duitsland woont, nou oh ja, dan nou goed, heb je dezelfde hoeveelheid. Nou kom op, het is gemiddeld drie per week of zo lanceert de <laughs> Galaxy, of in ieder geval Samsung Tablets, dus dat zou zo maar kunnen dat je een heleboel weer keuzes hebt. Want nummer vijf op onze lijst, uh, of in op onze onderwerpenlijst, ja. uh, zie ik dat jij hebt gezet Samsung Galaxy Tab 10.1n. Ik heb nog niks van gehoord. Echt niet? Nee. Nou, dan, dan moet je toch even uit de droom helpen, want uh, het, is geen, het is geen nieuwe tablet voor ons allen. Het cool. is um, een aangepaste tablet voor de Duitse markt. Want Je kan je ah. vast nog wel herinneren dat uh, Apple Samsung zover heeft gekregen, of de rechter eigenlijk zover heeft gekregen in Duitsland, van die Galaxy Tab 10.1 komt er niet, die lijkt te veel op de iPad. Dus wat heeft Samsung gedaan? Uh, die heeft het design van haar Galaxy Tab 10.1 aangepast voor de Duitse markt. Die heeft... De uh, zijkanten, wat nou, uh, om het uh, display heen geschoven, waardoor de speakers aan de voorkant zichtbaar zijn in een zilveren lijn. <laughs> okay. Dus hij lijkt niet meer op de iPad en nu heeft Samsung gewoon op de markt gezet in Duitsland. Onder de naam 10.1 N. Aha, en uh, is daar al een reactie op zeg maar van Apple bijvoorbeeld? Nee, de, de, daar heb ik nog niks over vernomen. Hij is wel gewoon al te koop. En uh, ik heb uh, van onze uh, vriend van Fospatens uh, uh, een stuk gelezen waarin hij zegt van ja, het is onduidelijk of, of Apple hier nou nog mee verder kan. Kijk, het is lastig om in te schatten of iets op een andere tablet lijkt. De, dat moet de rechter bepalen en dat is vaak afhankelijk van het feit van... Niet dat één, ding op de, op de, niet één element op de iPad lijkt, maar dat die in zijn geheel op een aantal kenmerken op de iPad lijkt. Tuurlijk, ja, dat en, is ook als, was ook echt een probleem natuurlijk, ja. want hij leek ook wel heel erg op een iPad. En, en als een persoon die eigenlijk uh, niks geavanceerd weet van beide tablets ze niet kan onderscheiden, qua design lijken ze op elkaar. Dat is eigenlijk kort gezegd waar het om gaat. En om eerlijk te zijn is die, die uh, Galaxy Tab 10.1 N uh, ja, is gewoon wel qua design echt anders, want de iPad heeft geen speakers aan de voorzijde en geen zilveren lijnen aan de zijkant. Ja. Zo simpel is het. Ik denk dat, ik denk ja. dat Apple daar weinig aan kan doen. Oké, okay, maar dat is dus alleen voor onze Duitse vrienden. Ja, dan kunnen wij. Ja, goed, als je hem importeren, mag je het doen, maar ik zou de reden niet zien uh, waarom je dat wil doen. Ik heb trouwens sinds kort een Duitse vriend die is naar, naar Duitsland verhuisd. Hoi, Duitse vriend. Hoi. Ik weet, weet dat hij luistert, dus uh, dan heb ik. Uh, hoi, Stefan. Hoi. Uh, Oké, okay, uh, nou ja, boeien. Dit, uh, dit interesseert me allemaal niks. Uh, prima dat uh, Samsung in ieder geval een aanpassing heeft gemaakt. In principe is het niet zo heel veel anders dan dat ze in Nederland hebben gedaan. Hè? Daar ging het uh, om een softwarematige aanpassing. en Hier gaat het dus kennelijk om een hardwarematige aanpassing. Oké, okay. uh, dan zijn we weer bijna aan het eind. Dan hebben we nog wat updates en extraatjes. Uh, ik wil graag een extraatje pluggen, de Mirasol e-reader schermen. Ik heb een paar maanden geleden een, een opzomming gedaan over kleurige e-reader schermen. Of e-ink schermen, hè? Ja. En uh, zoals je weet uh, kan ik niet wachten tot ik dat in een tablet kan vinden. En dan vooral in een e-book-achtige tablet reader. Mm -hmm. uh, dus ik ben er fan van. En ik heb vanochtend, werd ik wakker... en zo er stond er in mijn Zuid-Koreaanse nieuwsfeed <laughs> dat daar een kleurige e-reader op de markt is gebracht. Met zo'n Mirasol scherm, waar we het dus al eens eerder over hebben gehad. En uh, op mijn voorpagina staat dus nu een reclame in het zuid koreaans <laughs> uh, van dat ding. Uh, en een linkje naar de Verge, want die hebben een iets beter filmpje die ik weer natuurlijk niet mag embedden, want de Verge is kennelijk belangrijker dan projectav.com, uh, onzin. <lacht> maar ja, dat snap ik natuurlijk ook weer niet. Uh, maar nou goed, dat is even geplukt, want uh, dat is dus natuurlijk weer een stap dichter bij uh, mijn ideaalbeeld van een tablet die uh, ook lekker leesbaar is buiten en waar je een boek op kan lezen of een lang, uh, lang artikel zonder dat je moeie ogen krijgt. Mm -hmm. En dan hebben we, uh, of in ieder geval heb ik nog een vraag aan jou. Want jij bent natuurlijk de tabletkoning van Nederland, ongekroond, maar toch ben jij de tabletkoning van Nederland. Ik wil eens weten hoe het gaat uh, met jouw onderdaan, de hertog uh, van Holland, de Duke of Holland-tablet. Och, och, och. Ja, het zal me verbazen als iemand die deze podcast luistert nog zou herinneren waar we het over hebben. Ja. Uh, want uh, dat ding is inderdaad ooit eens een keer voorbijgekomen en onze grote vrienden van Nu.nl zijn volgens mij de enigen die er daarna nog aandacht aan besteed hebben. Oh, oh, overigens wil ik daar wel bij wijze zeggen, mijn intro van dit, uh, dit stukje was net zo wazig als, uh, uh, als de review van Colin van den Hoek uh, op Nu.nl. Ja, dat is niet normaal. Hertog, uh, ko koning, uh, weet ik voor allemaal. Ja, als je, als je het beter zou weten, zou het dus absoluut niet over tablets gaan, de review. Ja, inderdaad. Maar goed, wel, uh, dat was zo'n Nederlandse tablet, toch? Ja, dat, dat is, dat was. Niemand weet het. Uh, een Nederlandse tablet, inderdaad. Uh, de naam van het bedrijf is me even ontschoten, maar in ieder geval, Joke Holland 10.1 uh, inch tablet, Android 3.2, noem maar op. Alles op en eraan. Specificaties waren niet eens zo... zo ja, die wel oké, okay, toch? Ja, maar goed, ik heb dus even contact gehad met die mensen. Maar ja, die hebben blijkbaar geen interesse om een reviewmodel op te sturen. Want uh, daar zijn we niet goed genoeg voor of zo. En uh, blijkbaar was alleen Nu.nl nodig als review. En uh, toen ze de uitkomst van die review zagen, waren ze al ontkroond. En uh, dachten ze... Oh, nee. nice! <laughs> dat was het dan. Dus de, die gaan niet meer... Uh, nee, Volgens mij zijn dingen nergens, nergens te krijgen, behalve op de website van het bedrijf zelf. En uh, horen we er niks meer van. Dus, maar even terug wat ik zei. Ik had ze dus gevraagd om een reviewmodel. En uh, dat vonden ze niet interessant genoeg. Ja, nou goed, dan zou het ook maar aan het op. Dan uh, niet? Da ja, dan niet. Ja goed, we proberen dat ding ook alleen met review En uh, mensen op weg te helpen. Maar goed, als, als je wilt dat niemand dat ding koopt, moet je het vooral zo doen. En uh, volgens mij luistert iedereen daar goed naar. En is dat ding uh, één of twee keer verkocht geweest. Aan uh, wat mensen die bij het bedrijf zelf werken. Ja, kennelijk. Ik, ik uh, moet zeggen, ik kan me die aankondiging herinneren. Ik heb zelfs toen nog... Wij hebben ook nog een keer kort geplucht in de, in de podcast. Ja. Uh, en vanaf dat moment heb ik gewoon helemaal nooit meer wat over gehoord. Nee, ik ook niet. Van echt helemaal niks. Dus uh, ja, maar toch, toch kunnen we hier zoveel leuke woordspelingen. Jij hebt echt net <laughs> 1500 punten verdiend, met je ontkroond uh, Eigenlijk moeten we er gewoon iedere week over hebben... in de podcast wat mij betreft. Duwk of Holland Tablet. Ja, maar het is, was... het is eigenlijk ook wel jammer... Hè? want het blijft natuurlijk van Nederlandse bodem. Hè? Leuk en aardig. Oh, zeker? Ja, ja. En want uh, B-Book, dat is ook een Nederlands bedrijf... Hè? die heeft een redelijk aardige e-reader... slash tablet op de markt gebracht... voor een aardig prijsje. Maar als je die gasten een mailtje stuurt... krijg je ook een antwoord. Van B-Book of van... Uh... Ja, van B-Book. Ja, nee, die zijn heel aardig. En natuurlijk, je bent mij toen een reviewmodel opgestuurd... met een leuke, uh, hoe noem je dat... zo'n sleeve erbij. En, uh, allemaal heel, uh, superleuk, vrolijk, vriendelijk. En Nou goed, dat, dat vind ik ook leuk om, om uh, contact mee te hebben met deze gast. Uh, goed, uh, wat, ik heb het voor de podcast even met jou over gehad. Van, uh, ja, van, hoe komen die mensen... Uh, ja, dat bedrijf heeft gewoon het idee gehad van... af oh, we gaan een tablet op de markt zetten. Hoe kunnen we die zo goedkoop mogelijk uit China halen? En uh, een paar leuke eigen specificaties opknallen... en uh, in Nederland op de markt gaan brengen. Ja, ik weet niet of het zo gegaan is, maar, nee, maar dat, dat, lijkt dat, lijkt, dat lijkt Dat lijkt erop, want er zit ook geen groot bedrijf achter... wat uh, marketingactiviteit onderneemt om dat ding in de markt te zetten... Uh, uh, er is één persoon uh, waar, waar het e-mailadres naartoe leidt... en uh, dat is volgens mij ook gelijk de directeur van het bedrijf. Uh, niet om het hele bedrijf naar nou af te zeiken, hoor. Maar uh, het, het is gewoon... Uh, nou, uh, okay. ja, ja, goed, dat doe ik wel uiteindelijk. Maar ik vind het gewoon ja, jammer. Je is wel dat je, je geen review-tabit krijgt, volgens mij. Ja, nou goed, dat vind ik niet zo erg. Maar antwoord, ik heb zo'n zo antwoorden op een gegeven moment ook geen mailtjes meer. Dan denk ik van, ja, wat, wat wil je nou? Ja, daar gaat het mij inderdaad om. Want ik, ik krijg niet een review-ding van Biboek, hoor. Maar ik heb hier een keer wat gevraagd, omdat ik... Uh, dat te kiezen, want ik, zoals je weet heb ik een, een stuk of acht, negen Kindle uh, e-readers gewoon een keer besteld voor, voor familie en vrienden en zo. Ja. Maar goed, als je zo'n bedrag uitgeeft, dan uh, kijk je natuurlijk ook even naar alternatieven. Dus toen heb ik wat rondgemaild en gekeken van, nou, uh, wat kan ik nou wel en niet met zo'n ding en even. Uh, toen kreeg ik altijd meteen keurig, uh, keurig een antwoord. En uh, gewoon uh, vaak uh, kan je naar een paar regels tekst of iemand op ja. Skype of mail kan je al een beetje inschatten van... oh. Ja, die mag ik wel, zeg maar. En dat, uh, ik weet niet, uh, die, dat, dat gevoel heb ik niet echt dat jij dat hebt overgehouden bij de Duke of Holland. Nee, het zijn nee. ook nooit lange mailtjes geweest. Het is, uh, hoi, ja, de tablet is nu niet beschikbaar uh, met vriendelijke groet. Ja, dan denk ik van ja, dit is mijn eerste mail naar jou. En dan antwoord je zo. Ja. Oké, okay, en wat kosten die dingen? Weet je dat nog? Te veel. En waar ga je ze te koop? Ergens. Nergens zijn er. Ja, ook? ergens. Het ik, ik, bedrijf was iets van media-line, media-nog iets. Ja, sorry, ja, ik kan ja, me nou even ja. niet, uh, niet voor de geest halen. Maar de, op de website van hun, ik heb ze ook nu niet in een winkel gezien. Ik hou ik alle prijsvergelijkingen en alle kieskeurig dingen en zo bij. Ik heb hem nog nooit ergens voorbij zien komen, dus volgens mij is dat echt gewoon een uh, mislukking geweest. Ja, ja, of hij moet er nee. komen hoor, ik weet niet wat ze nog in petto <laughs> hebben. Volgens mij moeten we er echt wel voor over dit ding. <laughs> Volgende week uh, hebben we het uh, wel weer over de Duke of Holland-tablet. Ik, ik, nou, nee, laat het volgende week doen. Um, Hé, <laughs> hey, um, nog eventjes. Uh, voor de, de mensen niet die niet willen wachten... Uh, voor de mensen die niet willen wachten om uh, een tablet te kopen voor deze kerststof uh, Sinterklaas. Uh, ik zie hier in de lijst staan dat er 50 euro korting te, te krijgen is op een Asus Transformer. Je doet het als je de tablet niet kent. <coughs> nee, ik zei het <coughs> Met een beetje verwarring, omdat ik niet, uh, nooit weet of het nou Acer of Asus is. ACES. ja. ja dus ik, ik, ik ben daar gewoon niet goed genoeg in. Maar Asus, okay. Transformers. Asus. Nou ja, goed, wat we al zeiden, kijk, je kan wachten en je kan, uh, je, je kan dit jaar kopen. En natuurlijk uh, wordt het je uh, wel makkelijker gemaakt als bedrijven in zogenaamde incentives gaan aanbieden. Hm? Uh, kortingen, uh, acties en noem maar op. En uh, ACES heeft inderdaad uh, een actie op touw gezet... Uh, um, zelf, dus de fabrikant zelf, niet, niet in een speciale winkel, maar echt een cashback actie bij Asus. Als je dus de Transformer 16 gigabyte versie zonder dock en zonder 3G, uh, als je die nu koopt, uh, dan krijg je 50 euro cashback op je rekening gestort van Asus. En die actie okay. is afgelopen zaterdag ingegaan. Loopt tot en met 4 december. Dus voor Sinterklaas. De dag voor Sinterklaas. Mm -hmm. uh, bij een groot aantal winkels. Uh, die Asus dealer zijn in Nederland. Zowel online webshops als fysieke winkels. Maar wat is de uh, goedkoopste? De goedkoopste is momenteel complet.nl. Uh, en die zullen we ook even onder de post. Uh, zowel bij jou als bij mij zetten. Een linkje er naartoe. Uh, daar is de tablet momenteel 359 euro. En met die 50 euro cashback betaal je natuurlijk 309 euro. En dat is... Uh, niet heel veel geld voor een high-end tablet, wel zonder dock, dat uh, moeten we er wel bij zeggen. Ja, maar dat is natuurlijk zo'n linkje, als iemand dat via dat linkje koopt, krijgen wij we wat geld ervoor, hè? Ja, dat is wel dat handig. Dat is altijd wel leuk. Dat zeg ik er altijd maar meteen bij. En uh, betekent dat wel dat als ik hem zou gaan bestellen, hè? Mm -hmm. um, dan betaal ik dus in mijn hoofd uh, 309 euro, want ik krijg die 50 euro immers terug. Mm. Um, kan ik hem dan wel meteen bestellen inclusief een dock? En krijg ik dan alsnog die 50 euro terug? Of werkt het zo niet? Ja, want in principe. Uh, nee, nee, je moet wel dan de 16-gigabyte versie bestellen. en los daarbij het dock bestellen. Want als je ze in één oh. uh, dan heb je een ander serienummer. van ander type nummer, zeg maar. als je ze in één pakket bestelt. Oh ja, maar dan zit het natuurlijk samen in één doos of zo. Ja, waarschijnlijk wel. Oh. Nou ja, goed. Dat is inderdaad wel. Uh, maar qua prijs maakt dat weinig uit, toch? Ja, 50 euro is 50 euro. Nee, maar ik bedoel dat je... Uh, of je hem nou de dock los of met ding koopt... even afgezien van die 50 euro... Oh zo, ja, nou nee, ja, goed, maar ik hou er niet heel erg van dat mensen door extra hoepels moeten springen nee, ja, om zo goed. cashback uh, te te krijgen. Ik <lacht> heb wel eens eerder gehad, ik weet niet meer precies met wat dat toen ook alweer was, maar toen, toen had ik iets besteld en toen had ik, had ik, dacht ik oh weet je wat, dan bestel ik wel de 32 gigabyte versie of zo om ik toch dat geld terug te krijgen en dan uh, van het verschil dan haal ik wel een betere versie zeg maar. Mm -hmm. en, en dan zeiden ze van ja, nee, maar de aanbieding was op de op, op de goedkopere versie. Ja. ja, the fuck, weet je wel, de fuck, dat weet ik niet. Nee, maar dus... dat heeft Aces wel duidelijk omschreven, ook op de pagina, moet je me moet je even, zullen we ook even erbij zetten, uh, de pagina van Asus waar je je formulier in moet vullen en je bolletje naartoe moet sturen, uh, staat duidelijk omschreven wat je, uh, wat je mag kopen en waarvoor de actie geldt, dus dat zetten we er even goed bij. Oké, okay. um, okay. nou, dan, dan zijn we weer redelijk aan het eind gekomen van deze podcast. Misschien nog wat uh, voorspellingen voor de komende week? Nou, ik hoop dat, uh, dat, dat, dat er nog wat leuke acties komen voor, voor Sinterklaas en Kerst. Of voor de komende twee, twee, drie weken. Ik ben wel benieuwd naar. Ik heb nog niet heel veel voorbij zien komen. Ik heb bijvoorbeeld van Samsung had ik wel iets interessants verwacht. Die hebben zoveel uh, tablets op de markt dat de voorraad inmiddels ook wel uh, redelijk groot zal zijn. Dus die moet ook wat tablets kwijt, denk ik. Uh, ik verwacht nog wel iets. Ja, oké. Okay, ja, eigenlijk wel jammer, hè, want volgende week is eigenlijk te laat om nog echt te bestellen. Of valt dat mee voor Kerst of Sinterklaas? Ja, ja, voor kerst natuurlijk wel, maar voor Sinterklaas wordt het krap, denk ik. Nou ja, goed, de meeste winkels hebben een uh, one-day of two-day delivery. Ja. Dus uh... Oké, okay, nou mochten er dan wat interessante uh, of een paar interessante dingen komen, dan beloven we dat we volgende week een uh, segmentje inruimen met welke tablet kan je nog kopen voor uh, Want minder dan wanneer, wanneer is dan 5 december? 5 december is zaterdag. Oh, dat is ik weet ik veel. Dag na 4 september. Niet. <laughs> ja, goeie hè, goeie. Uh, nee, ja, dat, maar volgende week is het de 29 ste dus... Uh... Oh, nou goed. Volgende week komen we met een paar leuke acties, hopelijk. Ik hoop het ook. Uh, waar kunnen mensen jou vinden? Tabismagazine.nl, uh, op Google+, Facebook, Twitter, noem maar op. En ik zelf, Martijn, Shell, Google+, en Twitter. C-H-E-L. Yes. Oké, okay, ik ben Sam van projectnv.com. Met ben CEO. Ik ben te vinden op Google Plus. Sam Rijver. En dat was hem weer voor deze week. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.